Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Hackers eisen meer dan een miljoen euro van de KNVB. Dat zegt RTL Nieuws. De voetbalbond werd begin deze maand gehackt. De online criminelen hebben kopieën gemaakt van gevoelige info... zoals de paspoorten en contracten van Oranje spelers. Ze dreigen de boel op straat te gooien... als de KNVB niet binnen een paar dagen betaalt. Honderden kinderen en jongeren in het Groningse aardbevingsgebied... krijgen een schadevergoeding. Het gaat om immateriële schade, vertelt de organisatie die over de schadevergoeding gaat. Je moet je voorstellen dat ouders soms uh, heel erg bezig zijn... met uh, de zorgen die ze hebben rond de veiligheid van het huis... Uh, de, de schade die er is... Uh, uh... Nou ja, met name ook instortingsgevaar dat ze daar de kinderen niet mee willen belasten. Maar dat de kinderen daar wel van alles van ervaren. Het is dat soort leed waar je aan moet denken. Waarschijnlijk hebben we ongeveer 6500 minderjarigen recht op compensatie. Dat bedrag kan oplopen tot 5000 euro. Ja, en de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Dit lied bestaat vandaag op de kop af 10 jaar. Koningslied voor Onze Nieuwe Koning was niet goedkoop. Bijna zes ton kost het en het zorgde voor bakken kritiek. De tekst rammelde, het zou te veel lijken op een bestaand Brits liedje... en allemaal mensen kwamen met alternatieve liedjes. Koning Willem-Alexander vindt de kritiek op het lied vooral sneu... voor de componist John Eubank. Maar in de speciale podcast waar de koning nu in te horen is... zei hij laatst dat hij het niet elke dag luistert. Hoe vaak zet u het Koningslied nog op? <laughs> <laughs> um... Nou, u moet er wel heel erg lang over nadenken. Ik, ik heb het al een paar keer gehoord, maar ik heb het, het zelf niet op. Uh... Je kunt u het niet zo fluiten, zeg maar? Ik, nee, nee, nee, nee. Ja, misschien is vandaag het Koningslied Jubileum wel een mooi moment voor hem om het weer eens op te zetten. Het weer, lekker zonnig, 12 tot 16 graden. Morgen bewolkt met vooral ochtends regen. Dwaait dan hard en het wordt max een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog altijd een flinke file bij de Keukenhof op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Tussen de afrit Abbenes en Hillegom heb je 20 minuten tijdverlies. Er staat 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 met muziek en informatie? weet wat hier leeft. Dit is Zie FM. Zie je FM. Mol of Kinder, all mystery in front of the sea. I design Van Zandvoort op 106,9. FM Ik heb zo hele, hele goede. Ik ben het tweede uur begonnen met Paul McCartney en The Wings, Mel of Kintyre, gevolgd door Volcano. Als je haar maar goed zit, dat zeg ik elke ochtend. En ik ga door met Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.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 Een gezellige ochtend voor zelfstandig wonende senioren, gevuld met verhalen delen, spelletjes en beweging. 3 euro per persoon, vooraf aanmelden is niet nodig. Elke dinsdag van 10 tot 12 uur. Locatie, de Blauwe Tram. We've already said... Aan de volgens de Moeder Blues met Go Now, gevolgd door Billy Joel Pianoman. Rondje Oosterplas in april. Tijdens deze excursie op zondag 23 april om half tien genieten van het duinlandschap. Hoe zijn de duinen ontstaan en welke veranderingen hebben zich in de afgelopen eeuw voorgedaan? Wie zijn hierbij betrokken geweest en welke invloed hebben de exoten op de biodiversiteit in de duinen? ...en welke invloed hebben de mensen gehad op de duinen. Ieder jaargetijde heeft zijn schoonheid en er is altijd genoeg te zien. In de lente ontwaakt de natuur uit zijn zogenaamde winterslaap... ...welke bloemen, struiken en bomen laten hun bladeren zien... ...en hoe verspreiden zij hun stuifmeel. In ieder jaargetijde is er dus voldoende te leren over de duinen. Vanaf het uitzichtpunt Starreberg heb je een mooi gezicht op de duinen... Zowel de Binnenduinrand als het strand zijn vanaf dit punt te zien. De start bij het informatiebord ingang, bleek en berg. Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemeland. Reserveren, aanmelden is wel verplicht via www.np-zuidkennemeland.nl Informatie kan u krijgen dinsdag tot en met zondag telefoonnummer 023 541 1123. 541 1123 De volgende is Buddy Holly True Love Ways Just you know why ...uit het zongfestival. Ambition Friede, in het Nederlands een beetje vrede... ...is een nummer van de Duitse zangeres Nicole uit 1982. De tekst van het lied, dat gaat over het verlangen naar vrede... ...ontstond met de destijds actuele Valklandoorlog... ...en het NAVO-dubbelbesluit in gedachten. Zangeres van het nummer werd op dat moment pas 17-jarige Nicole Hooglach net dit niet. won Duitsland in 1982 voor het eerst de Songfestival. En hier is Nicole met Ein bisschen Friede.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 In the song di di dang dang dang little do di do dang dang di di do di little day Dit waren volgens Fleetwood Mac... Code Your Way en Dimitri van Toren met Hey, come on. Going back in time on the sounds of the nation. CFM. Flashback, Bart van der Meer heeft elke week een wetenswaardigheid op Facebook over een vervlogen hit uit de Engelse top 40. Slechts twee nieuwe singles in de UK top 40 van 60 jaar geleden. Daar was om te beginnen Don Spencer. Je kent hem niet. Net Fireball. Nieuw binnen op 34 en na drie weken was Fireball alweer volledig uitgeblust. De tweede nieuwe kwam van Frank Ifield. Frank had zes top 10 hits waarvan er vier op de eerste plaats terecht kwamen. Deze haalde het niet. Hij moest met de vierde plaats genoegen nemen. Ook niet mis natuurlijk. Hij stond bekend als de Engelse jodelkoning. Luister maar eens naar zijn eerste hit. Dan wordt je het meteen duidelijk. Hier is Frank Eyfield met Nobody's Darling But Mine. Be nobody's darling But mine honest and faithful. Sit by my side, little darling was Gerard Joling met No More Berleros. Lotgenoten en zelfhulp bijeenkomst. Deze workshop gaat over lotgenoten en zelfhulp. Bij zelfhulp helpen mensen en steunen lotgenoten elkaar... door ervaringen uit te wisselen. Ervaren deskundigen vertellen waarom zelfhulp... betekenisvol zijn kan zijn voor je dagelijks leven. Meer informatie en inschrijven 06 33 73 5694 063373 5694 of informatie at herstelacademie.org. En het is donderdag 20 april van 14 tot 17 uur. De locatie: de Blauwe tram Zandvoort. De volgende: Doors Riders on the Storm.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 We'll be Stam Zaterdag is het weer zover. Bloemencorso, Bollenstreek. Dit jaar hebben wij een nieuw startpunt. Het Corso start dit jaar bij Van de Valk Hotel in Noordwijk aan Zee. Kom je de middag kijken? Wees dan zeer op tijd in de Bollenstreek. Sommige wegen worden twee uur van tevoren afgesloten. We raden je aan om op de fiets te komen. Die kan je gemakkelijk op vele plekken kwijt. Mocht je nog een mooi plekje zoeken, kijk dan even naar een van onze oudere pots... Daarin geven wij tips voor de plekken waar het niet super druk is langs de weg. En je optocht dus heel goed kunt zien. Hier zijn de Beatles met A Hard Day's Night.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 Luis Miguel Basteri. Ja, wie is dat? Dat is een Mexicaanse zanger en die is geboren in 1970 en die wordt dus vandaag 53 jaar. Luis Miguel, geboren als Luis Miguel Galeco Basteri, is een Mexicaanse zanger van Latijns-Amerikaanse muziek. Hij is een bekendheid in Latijns-Amerika en wordt wel El Sol de Mexico genoemd. Tot 2015 heeft hij meer dan 100 miljoen platen verkocht. Hier is Louis Miguel basteri met Ahora Te Puedo Machar. It's our last day together I wanna hold you Just one more time When you turn and walk away Don't look back I wanna remember you Just like this Let's just kiss And say goodbye Ik ben blij here je hier just so week ben ik Er zijn zoveel dingen dingen te zeggen. Er het zoveel dingen te zeggen. Er zijn zoveel dingen te Er tot volgende week. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. I guess what